ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat alleen nog file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Daar is de vertraging bij knooppunt Muidenberg ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Suite désolé. Le système Ik ben zo.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 Words are trivial, pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. Forever ever wanted, or ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. We'll I'm right Van Zandvoort. Dit is ZFM. again Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het tekort aan ruimte op het elektriciteitsnet in Utrecht, Flevoland en Gelderland is groter dan gedacht. Mogelijk kunnen daar na de zomer geen woningen meer worden aangesloten, waarschuwt net beheerder Tennet. Het systeem waarmee de reclassering berekent of criminelen weer de fout ingaan, deugt niet. Volgens de inspectie, justitie en veiligheid zitten er fouten in het algoritme. Daardoor worden risico's op herhaling te hoog of te laag ingeschat. Defensie gaat treinstellen kopen om gewonde militairen af te voeren van het front. De treinstellen worden ingezet als er aan de oostkant van het NAVO-grondgebied een oorlog uitbreekt. En het weer op veel plaatsen grijs en wat regen en het is 6 tot 10 graden. Dit is ZFM He broke your heart He took your soul You couldn't save it Cuz they FM, ZFM